Jelle Seubring met het NWS-journaal. In Pakistan zijn elf mensen omgekomen door een lawine. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook jonge kinderen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Een groep geitenherders en hun gezinsleden werd getroffen... toen ze onderweg waren in een bergpas in het noorden van het land. Een aantal mensen kwam vast te zitten onder de sneeuw. Het gebied was voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken. Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Indiana heeft toegegeven dat hij tientallen lichamen maandenlang heeft bewaard. In het uitvaartcentrum lagen 31 lichamen buiten de koeling opgeslagen. De man heeft schuld bekend en krijgt waarschijnlijk een celstraf van 12 jaar, waarvan 8 jaar huisarrest. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De politie kwam de man op het spoor nadat er meldingen binnenkwamen over een sterke geur bij het uitvaartcentrum. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong er achteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Voetbalclub VVV Venlo is in de na-competitie voor promotie naar de eredivisie... doorgedrongen tot de tweede ronde. Dat gebeurde ten koste van Willem II...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 Maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Met nu de nacht. 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomergids. All love down, but I don't like love. I can't get around, I can't get around, I can't get around. But I felt something hurting. In the voice like, Something's jumping. She in. The body, the body, the body, the body, the body, the body, the body. Antwoord.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 I'll That's Ik weet dat no me altijd llorar zoals no dachten. mi zijn niet las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos nunca altijd gelukkig. We zijn niet altijd que te voy a escuchar. gelukkig. We zijn niet altijd gelukkig. We zijn niet altijd gelukkig. We zijn niet ik quiero dat ik het leuk vond. En dat ik het leuk vond. En dat ik het leuk vond. En dat ik het leuk vond. het leuk vond. En dat ik ze nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla aprender a perdonar estos sabio. que solo te salga amor de esos labios si las cosas se dañan no se botan se reparan los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida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 je ziet viniste a completar lo que weet Sirve de anestesia het. dolor. Hace que me sientan het. para lo que Ik weet Viniste a completar lo que weet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 now ZDFM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. Get up, stand up, strut your funky stuff, show enough. How are you gonna be the attraction? If you wanna stick to the... Shut yeah. yeah. yeah. We'll oh, no. Hello? Where you at? Where we at? Oh, you wanna know where I'm at? We outside Deja is for all my life.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 als er Henny is zit en je weet, weet hoe laat het is A A Alle ogen op mijn baby Als het uit is met je ex en je vest die getest. gedekst Zijn we niet in mijn oud zijn, zijn niet Dit is van Zon. Zee, Zandvoort en zomerhit.